Minister Opstelten wil meer mogelijkheden voor cameratoezicht. Nu hebben bewakingscamera's vaak een vaste plek. Opstelten wil dat gemeenten ook tijdelijk camera's kunnen ophangen... als dat nodig is voor de openbare orde. Verder wil hij toestaan dat camera's op bedrijventerreinen... ook een deel van de openbare weg filmen. En dat die beelden niet één, maar 28 dagen worden bewaard.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 Het weer, vanavond nog af en toe een bui, morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 19 tot 22 graden, zaterdag meer zon en op veel plaatsen zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ABB verkeersinformatie Op de A2 bij Eindhoven staat richting Maastricht... tussen Afritfokerswaard en Marhezen een file van 4 kilometer. En de N322, beneden Leeuwen-Nijmegen, is in beide richtingen dicht... tussen Druten en Ewijk. Dat komt er een ongeluk.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 Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Vandaag is mijn gast Bert van der Veer, tv-regisseur. Hij schrijft commentaren voor verschillende bladen. En voorheen was hij zenderbaas van onder andere RTL 4 en Veronica. En maandag dan verschijnt zijn boek, Mr. TV. En ik praat met hem over zijn carrière bij de omroep... over zijn successen en ook over zijn missers. Goedenavond. Hallo. Um, ja, ik, ik las in uw boek, dat, of je, je, je, zeggen, je doen? Ja. Ja. Uh, jouw 83-jarige moeder heeft ook een kleine rol in het boek. Uh, heel vriendelijk en heel aardig om te lezen. En daarin zegt ze ergens aan het eind van haar stukje... Bert is eigenlijk helemaal geen prater. Mm -hmm. Wordt dit wel wat, dit gesprek? Ik, ja, ik kan antwoord geven. Uh, maar ik ben, ik ben niet het, het, het soort van mens die, uh, als, als die in gezelschap is... Uh, prompt geneigd is om uh, over zichzelf uh, te beginnen op dat moment. Ik, ik heb altijd iets van, ja, wat ik over mezelf uh, te vertellen heb, dat weet ik al... Dus dan stel ik liever vragen, want dan hoor ik dingen die ik niet weet. Maar dit is een, dit is een, ander, dit is een andere ballgame, om het zo maar eens te zeggen. Ik, ik vind het uh, leuk om over, over de, dat vak van televisie uh, te praten. Ik heb daar, vind ik zo langzamerhand, ook best uh, enig recht van spreken. En, uh, en daarbovenop bovenop... Ook Komt het, dat, dat, ja, ik wil gewoon dat dit boek ook aandacht krijgt. Dus laten we wel wezen. Dan moet je ook gewoon je mond open teken. Maar goed, waarom zegt uh, uh, moeder van de veer dan Bert is geen grote prater? Nou, dat zal ik, dat zal ik je zeggen. Sinds het, uh, sinds het overlijden van mijn vader een aantal jaar geleden... gaan mijn moeder, mijn zusje en ik ieder jaar uh, een aantal dagen met elkaar op stap... En dan, dan, dan kan het echt uren gebeuren dat we gewoon niks zeggen tegen elkaar. Ik, ik heb dat onlangs, maar onlangs in Zuid-Limburg, dat heb ik ook echt zo'n foto gemaakt, weet je wel, met van, van ons drieën op de bank, met allemaal een boekje. En dat, dat kunnen we ontzettend lang volhouden. En dan hoeft er ook niet veel gezegd te worden. Dat is ook. Ook vaak niet nodig. Het is niet de meest wezenlijke vorm van communicatie. is dat je met elkaar praat. Ja, op de radio is het redelijk noodzakelijk. Maar uh, ik, ik, ik haat ook echt telefoongesprekken. Ik wil mensen. Uh, zeker als het, als het moeilijke telefoongesprekken worden... ik wil mensen in de ogen kunnen kijken. Ik wil, wil zien hoe, hoe wat ik te zeggen heb aankomt. En uh, ja, we daar heel veel. telefoon. Ik ben daarom uh, uh, ook dol op sms. Want dat is helemaal zo'n onpersoonlijke manier. van eventjes wat zeggen. Ja, goed. Laten we het hebben over televisie. Uh, begin van de grote liefde. Dat begon ongeveer bij het uh, volgende fragment. Wilt u het geld onder uw hoede nemen, dokter Klapwijk? Ja. En we hier blijven met het handje op, want er komt nog meer. Meneer Vroegen. Ja, mevrouw Bouwman. U bent van de Boerenleenbanken. Boerenleenbanken. En uh, wij wilden u toch even op de hoogte stellen van de verkoopactie van onze grondcertificaten. Ja. Vanochtend bedroeg dat een bedrag van uh, 230.000 gulden. Ja, Bert van de VO, oud was je toen. Ja, of 11, 12. Kijk, het, het gekke is natuurlijk dat mensen van, van mijn leeftijd, van mijn generatie, ik ben, ik ben 60, ik ben net zo uit als televisie in Nederland, enige maanden ouder. Ja, want waar luisteren we naar? Even voor degene je, die Je luisterde naar Misbauer en Open het dorp en, en daarna een, een gullegever. Uh, het was een actie toen in de ja, tijd. het was een actie om een, een, een dorp voor, uh, voor uh, fysiek gehandicapten in de buurt van Arnhem uh, te openen. Dat dorp is er overigens nog steeds, dat schijnt overigens nu te houden te bestaan, dat gaan we op een andere manier inrichten, maar ja, daar, daar moest geld voor verzameld worden. Ja, en het, het wonderlijke was dat de televisie begon op 2 oktober 1951 en veel uh, van mijn leeftijdgenoten hebben dan herinneringen aan die ene tv die die ene rijke familie in de straat had, waar je met z'n allen op woensdagmiddag of op zaterdagmiddag naar dappere doden mocht gaan kijken of wat er ook allemaal precies was. Ik had dat niet. Mijn vader was militair, die liet zich in 1957 uitzenden naar Fontainebleau in Frankrijk. Daar zullen ze vast ook wat televisie hebben gehad, maar het interesseerde ons geen fluit. Dus eigenlijk kwam ik er pas heel laat bij, toen de televisie eigenlijk ook al iets was. Want vergis je niet, in het begin waren de twee, dagen, twee avonden in de week, was er anderhalf of twee uur televisie. Dat is ontzettend langzaam gegroeid. Hmm. Er stonden ook maar heel weinig televisietoestellen in het land. Hoofdzakelijk stonden ze in de etalages van de elektronica-zaak. En dan verdrongen de mensen zich voor de ruiten om er, om er naar te kunnen kijken. Ja, en... Toen, ik, toen wij televisie kregen, ergens in het begin van de jaren zestig... toen was er gewoon zeven dagen in de week uh, televisie, weliswaar één net. Ja, en toen kwam daar die, uh, die avond dat Mies Bouwman met open de dorp begon... en zei dat ze dat uh, 24 uur ging doen. En uh, ik wilde echt niet naar bed, ik wilde niet naar school... Ik uh, weet heel erg zeker, de school, dat was in Bergen op Zoom, die lag, Prinsemagietschool, lag een beetje onderaan een helling. Dat ik toen uh, de school uitging, echt die helling in recordtempo heb genomen, mijn laatste sportieve prestatie. <lacht> en, uh, en, en, en toen was ze er nog steeds. Die stond, ste stond er nog mie steeds. Wie stond er nog steeds. En die stond nog steeds geld in te zamelen. En ja, ik maar, maar wat was de fascinatie dan? Want daar begon dus een soort liefde nou, voor ja, de dat, televisie. Dat, dat, dat, dat, dat, het was live, het, het kon, uh, uh, het, het was spectaculair. Iedereen had het erover. Die, die televisie had, had iets, iets waarvan ik dacht... oh, dat, dat is fascinerend, misschien zou ik daar wel bij willen horen. Nog niet zozeer het gevoel dat het ook kon, hoor, dat ik er ook bij kon horen... maar wel een soort van ja, verpletterende ervaring. Ja, en, en, en daar begon het. En, en Mies Bouwman ook ooit nog ontmoet in een ja, dat later een, leven? Dat is natuurlijk wel heel, heel bijzonder van mijn, uh, van mijn vak... Uh, ik, ik, ik was, nou, wat, het is misschien al twintig jaar geleden dat ik uh, werkzaam was voor de Avro en dan moest weer gejubileerd worden. Je weet, bij de Omroep zijn we heel goed in jubileren. En uh, Miss Bouwman werd natuurlijk gevraagd voor de presentatie. En natuurlijk zei ze nee, dat doe ik niet meer. En uh, nou ja, dan zou er dan een filmpje gemaakt worden waarbij Miss Bouwman terugging naar, uh, naar het dorp. En ik stak in de vergadering onmiddellijk mijn vinger op... en zei dat ik dat wel erg graag wilde maken. Ik zei, nou, oké, ok, stuur wel taxi naar Mies. Ik zei, niks taxi naar Mies, ik ga het er zelf ophalen. En uh, toen wonen ze dan in Elst. En uh, ja, ik heb haar toen opgehaald. En tot hij uh, tot genoegen trof ze een aspak in mijn auto aan... <lacht> En Ik moet je eerlijk zeggen, Alice, ik, ik, het is niet ver van Els naar Arnhem. Misschien normaal gesproken 40 minuten of zo. Ik heb zo langzaam gereden, wat we waren echt meteen ontzettend in gesprek met. Hoe vind je die? En heb je dat programma gezien? Hoe vind je die? En ik heb het genoeg gehad om te, twee, drie weken geleden nog even met, met haar... en mijn vriendinnetje Judith en haar man Leen uh, te lunchen uh, bij haar in de buurt. En dan is het ook weer zo sprankelend en, en heerlijk. Ook maar dat mannetje, wat toen in zijn pyjama voor de televisie zat... die heeft dus nu nog contact met die misbouwman die ja, toen op televisie was. Hoe mooi was. is dat? Ja, Geweldig. dat, is prachtig. Ja, ja. Nee, dat vind, ik, vind ik ook heel bijzonder, ja. ja want de televisie was toen in die tijd was inderdaad... Hè, met gekamde haartjes op de bank... Uh, en dan uh, met de chips en de cola ja. en de hele familie, hè? Ja. Dat soort avonden... Ja, dat, dat, dat was, dat was uh, het enige wat je, wat je kon, kon doen, behalve uh, mensen erg je niet. Hè? Dat haatte ik, dat speelde ik ook vals bij. Dus uh, de, de, niemand wilde dat ook weer met me spelen. Dus ja, dat, dat was het, uh, het bijzondere van televisie in die ja. tijd. Ja. En er was dus zoiets van, da daar wil ik eigenlijk wel bij horen, zei je net. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk gelukt. Uh, en, en, en wat wilde je dan? Ik bedoel... Je... Mm, denk, dat, dat duurde wel even voor ik achter kwam. Ik ben, uh, ben uiteindelijk naar de school journalistiek gegaan in Utrecht... Uh, en door zo'n raar toeval, mijn ouders woonden nog in Enschede toen. Daar had je dagblad Tubantia. En ik vond het dagblad Tubantia zo weinig over televisie schreef. Terwijl ik nog steeds heel erg gefascineerd was door dat medium. Dacht ik, waar zijn die verhalen dan? En, en die schooljustiek was ontzettend saai en vervelend. Dus ik dacht, weet je wat, als ik nou de trein neem naar Hilversum... dat is ook maar een kwartier, twintig minuten. Misschien kan ik dan eens wat verhalen voor de Tubantia gaan schrijven. En dat ben ik toen gewoon gaan doen. En wie kwam je dan tegen in Hilversum? Waar, waar gingen die verhalen over? Oh, dat was heel vaak uh, artiesten die bij Eddie Ready Go waren of zo, weet je wel. Uh, Lindsay De Paul, Shugami, herinner ik me altijd heel erg goed. Ja, en weet je wat het was? Die artiesten, daar sprak je dan mee af om elf uur. Maar dat, dan, hadden ze net, dan was de repetitie uitgelopen of whatever, of ze hadden geen zin. En dan zat je dan om drie uur zat je nog op zo'n uh, typje, uh, typje te wachten... op uh, Les Hammond van uh, de Hammond-zinger. Nou ja, <laughs> uh, maakt het allemaal uit. En... Uh, en in die tussentijd dacht ik, ja, wat doe ik nou in die tussentijd? En op een gegeven moment kwam ik erachter dat je dan... misschien heel wat beleefd aan zo'n regisseur kon vragen... of je in de regieruimte mocht zitten. Dan had je een soort lagere bankjes... waardoor ze ook je aanwezigheid eigenlijk wel vergaten. Je, ik ben vrij lang, maar toch zakte ik een beetje zo weg. En ja, dan hoorde je alles achter je gebeuren. De rustige regisseurs, de lawaaiige regisseurs... de slechte regisseurs, de, de regisseurs die als een idioot tekeer gingen. Die mensen die... die Heel zacht praten. Ja, ik, heb, ik heb alle Rob Tauber, Bob Royens, Willy van Hemet... Walter van de Kamp, John van der Rest. heb je allemaal gezien toen. Dat heb ik allemaal nou, gezien En een beetje Die te kijken hoe het moest. Ja, en, en toen dacht ik wel, dit is het leukste wat er is. Ja. Regisseren. Nou, laten we even, want dat ben je uiteindelijk geworden... Hè, voor, voor een heel overgroot deel van jouw carrière, regisseur. En eh, dit is een programma wat je heel lang hebt gedaan. Hallo allemaal, welkom bij de extra aflevering van Toppop. We beginnen krachtig met Zender Jack. Zij noemt zichzelf de godin van de rock. Hier is ze met Rap My champion. Heb je enig idee wie dat is, Zender Jack? Nee. Dat moet jij weten, jij was de regisseur. ik weet, echt niet, ik, weet ik weet het ook niet, maar goed, ik zag je een beetje ingetogen luisteren. Gebeurt er niks als je dit hoort? Als, hoe lang heb je dat programma gedaan? 10, 15 bijna, jaar? Bijna 10 jaar. Ja, dat is het gekke. Het is natuurlijk ook een beetje de. Het was heel erg de tijd dat ik uh, regisseur probeerde te worden. En je werd ook echt aan, voor, de, voor de leeuwen gesmeten. En het was in die tijd uh, wat een facilitair bedrijf werd genoemd. Ik geloof dat facilitair toch wel een beetje als dienstverlenend mag worden vertaald. Dat was het absoluut niet. Die mensen werkten hier liever tegen. En je, je kon binnen in de opname zijn en een opnameleider riep ineens te steepauze. En nou dan dacht je, wat sorry. Het was echt vreselijk was. Het, het was echt. Knokken, echt zo ongelooflijk knokken. En tegelijkertijd, ja, ik, ik, ik wijd er ook een hoofdstuk aan in, in mijn boek over de topopjaren. En tegelijkertijd, ja, al die spannende verhalen over: oh, dat je dus blondie in de studio en had je, was, je, was. Oh, was je erbij bij Iggy Pop? En ja, ik heb Brian Ferry gedaan. Maar weet je, als die mensen die, die kwamen binnen om, om, om, om hun dingetje te doen. Ze gingen echt niet met Bert van der Werden drinken. Die zeiden echt niet van: uh, kom je vanavond ook naar het Hilton, weet je? Ik bedoel, is mij maar als jij al... natuurlijk heel graag gewild, maar dat gebeurde dat helemaal advissen, niet. Alvis is dat kennelijk wel overkomen. Want die heeft veel grotere en betere verhalen over het Maar mij, eerlijk gezegd, <laughs> nooit. Ja, ik werd één keer door een zangeres Viola Wils uitgenodigd om naar nou Los Angeles eens eens te komen om een paar kinderen te passen, omdat ze dacht dat ik zo leuk met kinderen zou zijn. En dan kon zij tenminste op het tournee. Nou, dat is echt het spannendste wat mij overkomen ja, Daar ja, zat je ook Topop. niet echt op te wachten, neem ik nee. aan. Nee. Dat was een van, van je lijnen zeg maar, in de carrière. Uh, wat, wat ook op een gegeven met gebeurde, is dat je toch wat hoger opkwam en dat je ook wat meer formats ging bedenken van sommige programma's en nog veel meer. En, en, en je bedacht ook uh, teksten van tunes, daar gaan we ook even naar luisteren. En hoe kwam je hierop, op die tekst? <laughs> nee, dat, is wel, ja, dat is op zich wel een tamelijk raar verhaal. Ik, kijk, ik was natuurlijk altijd wel het jongetje... dat in de familie gevraagd werd om de Sinterklaasrijftjes te maken. Je hebt altijd in de familie van die mensen... van <laughs> doe dat nou eventjes. Dan zeg ik natuurlijk een paar steekwoorden. Uh, wat is het cadeautje? En dan kom ik daar vrij snel uit. Dus ik kon dat wel. Maar we waren, uh, we waren een soap. Ik werkte in Alsmeer voor Job van de Ende. En hij wilde een Nederlandse soap. Nou, als Job van de Ende iets wil... dan, gaat, dan ga je daar voortvarend mee aan de slag. Uiteindelijk kochten we de rechten van uh, een Australische serie, The Restless Years. En dat zijn ook de makers van sons and daughters en neighbors. Dus dat waren, die wisten echt wel hoe het, hoe het werkte. Maar goed, de, hoe moest die serie nou in Nederland gaan heten? Nou, de rusteloze jaren, dat ging dus echt niet. En de ene titel na de andere passeerde de revue. En we moesten echt op een gegeven moment... En Joop vond het allemaal niks, die keurde alles af. En we moesten op een gegeven moment naar de programma met een titel voor die, voor die serie. Daar zat echt niks anders op. En, en ik zat met, met, met die Australische mensen... en die werden er ook helemaal gestoord van. En op een gegeven moment zei... Uh, uh, Reg Watson, dat is een, een, de, de bedenker van al die soaps... En die zei van... How, how does good times bad times translate in Dutch bird... Dus ik zei goede tijden, slechte tijden. Rage. En ik dacht, hé, hey, dat klinkt goed. Maar hij vond het vreselijk. Hij herhaalde ook echt... alsof, alsof je een, echt een, een rioolput leeg li liet lopen. Zo imiteerde hij mij. Maar ik dacht, het is wel een goede titel. Maar ik dacht, hoe krijgen we ook nou in vredesnaam over de streep? Ik dacht, weet je wat, we gaan een liedje maken. Hans van Eyck, die heel veel in Alsmeer werkte. Ook voor Henny Huisman en zo. Die was een soort van huiscomponist Dus hier belde ik op. Ik zeg, Hans, ik maak een tekst. En ik wil echt binnen 24 uur een demo hebben. En dan geef ik die demo geef ik aan de chauffeur van Joop, aan Wim. En hij woonde destijds in Blarikum. En toen heb ik tegen Wim gezegd. Als hij nou in de auto stapt en heeft een beetje goed humeur. Dan moet je deze erin knallen. En als het afgelopen is, nog een keer. En dan nog een keer. En, en toen nog... was hij om. En ja, Joop, Joop vond het een goede titel. Door, door, door dat liedje. Ja, en daarna zijn er, zijn er nog wat uh, Vrienden voor het Leven, heb ik gemaakt. Uh, Liefde op het Eerste Gezicht. Uh, Vrouwenvleugel. Spijt me van, met te Meijer. Daarna zijn er nog in, in een periode van twee jaar nog een aantal van die, van die leuke... TV-tunes gevolgd totdat het gewoon over was. Ja, en toen kwamen de andere dingen. Uh, onder meer uh, programma's, showprogramma's met Henny Huisman. We ja. hoorden hem net al. Um, en laten we heel even luisteren naar wat hij zegt over jouw neus voor talent. Hij heeft ontzettend een neus voor nieuw talent. Bovenaar van Doris, daar liep hij al mee rond, zeg maar. Toen iedereen die naam nog niet eens uit kon spreken... Maar dat zag hij dan. En, en uh, nou, daar heeft hij ook gelijk in gekregen. En uh, hij vergist uh, zich niet zo vaak. Hm. Ja, is dat eigenlijk wel zo? Dat zegt Henny Huisman. Maar boven Ervendoorens. Ik bedoel, een kijkcijferkanon is dat ook niet meer op dit moment? Nee, nou ja. Ja, dat mag dan geen kijksevenkrant zijn. Het is wel. Kijk, ik hou van, van, van televisiepersonalities waar, waar randje aan zitten. Waar je een beetje aan kan schaven. Waar je een beetje aan kan stoten. En of ze dan uiteindelijk een, een of twee miljoen kijkers of maar 400.000 kijkers bereiken. Dat interesseert, interesseert me dan echt iets minder. Nee, de baas wat meer. Dat is het probleem. En, ja, precies. Ja. Nou ja, dat was ik, misschien was ik dan ook eens niet zo'n goede programma-directeur. Want dat, ik, ik hield dat soort dingen ook altijd overeind. En, en, en Bo, ja, god, ontdekken. Ontdekken vind ik altijd ook een heel groot woord. Maar goed, hij kwam op een gegeven moment bij jou in dat kantoor. Dan ja. omschrijf je in je boek dat je voor het raam staat. en dan ja. kijk je naar hoe die eigenlijk op die parkeerplaats aankomt lopen. Ja. Dan omschrijf je zijn jas. En, en, en, en dan zeg Een langer, leren jas. Ja, ja. Het, het, je kan veel zien aan hoe presentatoren ja. uit hun auto stappen. en ja. over, over de parkeerplaats. Wat, wat waar slaat dat op? Ja, dat, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat had ik altijd al heel erg. Ook als ik andere bezoekers kreeg. dat ik gewoon wilde zien wat voor auto's ze reden. hoe ze naar binnen stapten of ze aarzelend liepen of heel zelfverzekerd. Of zichzelf nog en mee... hoe liep Bo dan? Uh, Bo liep een beetje, een beetje slordig, een beetje. Een beetje een heel studenticoos liep hij. Maar wel met, met, een, met, met een zekere zelfverzekerdheid. Uh, ja, heel, maar ja het, het, ja, het was meteen dat ik. Die jongen die zat tegenover me en ik dacht: meteen, jou wil ik hebben gewoon, zo simpel is het. En, uh, en dat dacht je ook bij Henny uh, Huisman. Hè? In tijd. Ja, maar dat was, was, was heel anders. Hij was in het land uh, zijn playbackwedstrijden aan het doen. En die schreef ongeveer iedereen in, uh, in Hilversum uh, brieven... dat hij zo graag op de televisie wilde. En hij had nog een andere truc om op de televisie te kunnen komen. Dat was dat die mensen die in Hilversum enigszins gearriveerd waren... of aan het arriveren waren... Uh, uitnodigen als, om jury te nemen in uh, plaatsnemen in de jury van zijn playback uh, show. Nou, ik regisseerde Topop en, uh, nou, hij vroeg mij als regisseur van Topop of ik een keer in de jury van de playback uh, show wilde zitten. Alice, ik heb zo echt. Een van de leukste avonden van mijn leven was het. Dat was echt. Paul de Leeuw in het kwadraat. wat daar op dat moment stond. En toen dat dacht man. je, deze man moet op het podium? Ja, heb op de een televisie Ik brief, heb brief geschreven naar de KRO. Naar Wari van Kampen destijds hoofdgevarieerde programma's bij de KRO. En gezegd dat ik echt een groot. Ik wist dat de KRO op zoek was naar een nieuwe presentator. En dat ik echt een groot talent uh, had ontdekt. En uh, ik geloof, nou, misschien twee maanden later. treedt uh, Henny op. Uh, doet een presentatie in het, uh, in het stadion in, in Alkmaar. En door een soort van toeval zit je op van de Ende daar op de tribune. En die zag het ook. En die had toch iets meer power dan ik, denk ja. ik. En zo gaat het dus met de carrières bij de ja, televisie. Ja, dat hangt ook natuurlijk van toeval aan elkaar. Ja, ja, maar goed, jouw, le jouw leven, als je dat boek leest, dan komen al die namen langs. Ik weet niet hoeveel het er zijn. Er staan ook allemaal fotootjes in dat, Is dat boek. Keurig gisteren bij. Ja. ja, precies. Al die <laughs> types. Ehm uh, ja, hoe is het eigenlijk om, ik, om met die ego's te werken? Want, dat zijn, want je hebt het geloof ik zelf over uh, uh, opgeblazen ego's of zoiets. Ja. Hè? Ik bedoel, dat, dat, dat, dat, dat vriend en vijand zijn het daar wel over eens. Ja. Is dat eigenlijk leuk? Ja. Ja, dat, ja, dat is leuk als je het, uh, het doorhebt. Maar wat is er uh, leuk aan? En wat moet je eraan doorhebben dan? Nou, dat je gewoon... Uh, kijk, die, die mensen die... Uh, die uh, ik, vind, ik vind als je jezelf uh, blootstelt aan... aan, aan de presentator zijn, bijvoorbeeld van een, show, een groot showprogramma, dat is, dat is zwaar, dat is heavy. Of een talkshow. Ik weet dat Ellen Blazer ooit heeft gezegd over Sonja Baird. Uh, ze draagt de last van de show op haar schouders. En dat, dat moet je heel goed realiseren. Dat, er kan een redactie van twintig man achter zitten. Op het moment dat het, dat het lichtje gaat branden, nou jij doet ook zulke dingen, dan, dan weet je gewoon, het komt nu op mij aan. En ze ja. kunnen wel desnoods oortetteren. Maar goed, daar dan kiezen dan mensen dat. toch voor? Ja, Bedoel... daar kiezen mensen wel voor, maar daar kan ik me nog wel heel erg bewust zijn wat het in en dan tegelijkertijd ook heel goed weet wat ik... Kijk, en ze, hebben... ze zijn niet allemaal hetzelfde. Nee, maar wat blaast dan die ego zo op? Ja, wat, wat die ego opblaast is natuurlijk de aandacht die ze krijgen. Is, de, is dat je herkend wordt bij de bakker. Is dat je een betere tafel krijgt in het restaurant. Is dat je met mensen op foto's moet. En wat doet dat met die ego's, met die mensen, met al die bekende Nederlanders? Worden mensen daar leuker van? Mm, dat, dat ligt eraan wat hun schouders kunnen dragen, zou ik zeggen. Er worden, niet alle mensen worden daar leuker van. Maar ik vind dat opvallend veel mensen daar niet uh, minder van worden. Het is niet zo dat, dat, dat je nou zegt van... goh, hoeveel mensen ken jij nou die naast hun schoenen lopen... omdat ze een ster zijn... Eigenlijk heel erg weinig. En de mensen die naast zijn schoenen lopen, dat zijn vaak niet de grootste sterren. Dat zijn dan inderdaad de mensen die twee jaar in goede tijden, slechte tijden hebben geacteerd. En nu met een R over de rode lopen gaan alsof ze Madonna zijn. Ja, je noemde John Woodhouse als voorbeeld ja. bij die ego's alsof Gelukkig. King Kong accordeon had leren spelen. Gelukkig was <laughs> de luisteraars van Max nog dat John Woodhouse een groot accordeonist was destijds. Ja. Maar ja, dat was wel zo'n man dat je echt dacht van jongen, jongen zeggen we, heel knap hoor die goed groot is het daar nou ook weer niet. Nee, maar goed, jij was op een gegeven moment toch ook directeur hè, bij RTL. Mm -hmm. En eh, dan krijg je al die mensen ook inderdaad over de vloer. Mm -hmm. Zoals zo'n Bo van Erven Of Misschien als je toen doet wat bij Veronica, dat weet ik niet meer precies. Nee, maar toch, je, jij, jij, je was natuurlijk ook op een gegeven moment in een machtige positie. Ja. He, je kunt die carrières maken en breken. Ja. Dat maakt misschien van jou ook alweer uh, een grote ego. Ja, behalve dat je die carrières niet maakt en breekt op basis van persoonlijke smaak. Het uh, gaat niet om of ik mensen wel of niet mag. Ik bedoel, er waren presentatoren die hartstikke goed scoorden. Waar ik heel slecht contact mee had. Maar er waren ook presentatoren waar ik heel goed contact mee had... waar ik toch tegen moest zeggen van... het is afgelopen. Dat heeft me vriendschap gekost, absoluut. Omdat je toch op een gegeven moment... Ja, je begint toch een soort van... dat is een vergissing die je ook maakt, hoor. Maar ook een soort vriendschapsband met die mensen op te bouwen. Hè. Dat is niet altijd zo. Je zult gewoon op een gegeven moment... Uh, harde maatregelen moeten nemen. Ja, dus dan is het hard en diep vallen. Ja, en in een commerciële omgeving is dat helemaal niet zo vreselijk ingewikkeld. Als je op een gegeven moment een programma hebt... wat, uh, wat duidelijk terugvalt in de kijkcijfers... en meer nog... Ook, dit is ook een heerlijke opmerking om tijdens uh, de uitzendtijd van Max te maken. Een programma dat te veel oudere kijkers trekt. Je moet niet vergeten: al die commerciële zenders. en eigenlijk ook de publieke omroep. zijn uit op uh, boodschappers van 20 tot 49. Hè. Dat zijn de, ja. de, de mensen die, die geld uitgeven. zeggen ze dan uh, geheel over het hoofd zien hoeveel oudere mensen tegenwoordig ook uh, riant op vakantie gaan. Maar daar richt, richten ze zich nog steeds op. Mm. RTL, SBS en heel via SPS en houdt ook de rekening mee. Nou, dat moest ik ook. Als ik op een gegeven moment zei van: jongens. Je trekt er veel 50-plussers. Ja. Dat was het afgelopen. Even nog over uh, de missers. Want dat zei ik aan het begin dat ik het daar ook over wilde hebben. Waar zit je nou naar te kijken? Dat het een half uur snel gaan. <laughs> ja, precies. En we hebben nog vijf minuten. Dus ik wou exact. zeker de missers nog even bespreken. Goed, ah, dan heb je dat. Welke waar je nemen? Nou ja, je schrijft er ook over in je boek. Het ja, is, geen het is ook vaak veel leuker om over je mislukkingen te schrijven, dan over je successen. Dat, dat, ja, maar toch, als ik kijk, dan denk ik niet dat het meer een deel van het boek over de mislukkingen gaat. Nou, ja, omdat die mislukkingen ook soms in succes kunnen resulteren. Ja, maar laten we eerst even hebben tot ja, het niet okay, zo goed ging. RTL 4, het ging het op een gegeven moment even fout en ja. dan ging je weg. Ja. Uh, bij Veronica, daar heb je het een en ander. Geprobeerd werd ja. je beschuldigd van dat je met geld smeet... en dat ja. je er een pornozender van maakte. Ja. Um, ja, is dat iets waar jij wakker van lag? Mm, ja. Maar niet, niet van, van de beschuldigingen. Niet van de kritiek, of weet ik veel wat. Maar, ja, maar het is dat wel... het toch mislukte? Ja, als je op een gegeven moment... Ik, ik werd teruggevraagd bij RTL 4 door de, door de nieuwe directeur... destijds Pieter Postius... En die zei eigenlijk waar we het net over hadden. Die zei die zender is een beetje aan het verstoffen. Die is een beetje te oud aan het worden. Daar moet, moet nieuw leven in. Ja, dan kom je binnen en dan schrap je de vijf uur show. En dan, dan hou je Hans Kazan niet meer in huis of weet ik veel wat. En dan wordt dat niet meteen... Dat gaat niet meteen goed. Dat duurt altijd veel langer dan je denkt. En uh, dan krijg je al die kritiek om je heen en het gedoe om je heen. En je bent in wezen, ik geloof dat ik dat ook nog in het boek heb, een liedje van uh, Act Minick, over de kapitein. En uh, links mijn haaien en rechts zwemmen dit, maar je bent toch degene die het hoofd overeind moet houden. Je bent degene die de troepen moet doen geloven dat het allemaal goed kan komen. Ja, dus Mr. TV, zoals je jezelf dan noemt, wist er toen eigenlijk ook even niet meer. In zijn bedje wist hij het even niet meer. Maar als ik de volgende dag op kantoor kwam, dan merkte ze werkelijk niets aan me. Dan, dan, uh, dat leidt al vervolgens ook tot, uh, tot, tot hartproblemen natuurlijk. Want je vreet het allemaal op. Maar, uh, en dat, dat was bij Veronica, uh, wat je aanhaalde, ook hetzelfde verhaal. Ja, maar... Daar stormde het om me heen. En moest je, moest je toch degene zijn die het meest rechtop in de wind stond. Ja, maar viel Mr. TV toen ook niet enorm van zijn voetstuk? Ja, zo ervaar ik dat dan persoonlijk weer niet. Anderen wel, misschien. Ja, maar wat is Mr. TV? Dat wil nog niet zeggen... Jij noemt je boek Mr. TV. Ja, ja, nou Mijn uitgever stond erop, laten we het zo zeggen. Ja, maar dat vond je vast leuk, of niet? Het enige. Moet je zien hoe mooi het eruit ziet, zegt die vier letters op die cover. Dus ik ben daar heel heel. Is dat dan toch de ijdelheid van ook de regisseur? Het is de ijdelheid van Bert van der Veer. Ja. En daar schaam ik me al lang niet meer voor. Ik vind het leuk om zo'n verhaal te maken. Ik vind het leuk om zo'n boek te maken. Ik vind het leuk om er met jou over te praten. En natuurlijk is dat ijdelheid. En die ijdelheid die brengt je soms ook op plekken... waar je beter niet kan zijn. Maar dat is dan jammer. En dat, dat, is, dat is ingecalculeerd. Nog heel even, dat fragment wil ik toch even laten horen... van Tineke de Nooi. Uh, die belden we ook. Daar heb je ook heel lang meegewerkt. En die zei het volgende over jou. Hij ziet er zo... Keurig uit, hè. Zo bedacht samen altijd met een Colbert jasje en met die, met die bril en dat half lange haar. En, uh, maar hij valt op vrouwen met hoge hakken, uh, leren korte rokjes, grote boezems. Uh. Nou, hij heeft er nou een, Judith. En dat is, uh, ja, helemaal uh, zijn smaak, hoor. En die past ook hartstikke goed bij hem. Tineke de Nooi. Ja, die heeft er toch verstand van. Hè? Ja, wat, wat die... vind je ervan dat ze nou over dat uh, vrouwengedoe begint? Nou, dat, dat, dat vind ik prima, want de finale is, is prachtig. Ja, ik, ik, ik hou van vrouwen, ik hou van vrouwelijke vrouwen... en van sexy vrouwen, et cetera, en ik heb er een. Ja. Nou ja, hoe, hoe happy end wil je, wil je het hebben? Maar ik, ik lag, uh, zag uh, vandaag nog een filmpje... dat jij met jouw vrouw, je huidige uh, vrouw... Uh, uh, half weekend. naakt uh, uh, ergens rondloopt. Dat had dan te maken met, een, een, met de gekste dag. Een ja. programma van BNN en de Vara. En toen mm -hmm. dacht ik, nou, hier is hij wel even de regie een beetje kwijt. Of ja, niet? Hoe, nou, ik, ik geef toe dat ik de regie wel eens kwijt ben. Maar dat was, vond ik hier niet. Ik bedoel, ik heb ontzettend plezier gehad. Om, het is een, een imitatie van een, een fragment uit een Austin Powers-film. We hebben zo'n lol gehad. Omdat in die middag zo, zo perfect mogelijk. Dat beschouw jij niet als een misser? dat je daar half naakt rondliep. Nee, helemaal niet. Ik bedoel, ik, ik, heb, ik vond het. Bovendien vond ik het ook een soort van ervaring. dat je op een gegeven moment, als je voor de zeventiende keer één zinnetje opnieuw moet zeggen. <lacht> hoe moeilijk dat is. Mijn respect voor Carries van Hout is enorm toegenomen. Maar goed, is dat dat, toch ook niet een beetje, dat lees je ook in het boek, dat zeggen anderen ook in het boek. Bert van der Veer, ja, aan de ene kant is het de intellectueel met de pijp ja. en de bril. Ja. En aan de andere kant is hij zo enorm plat als het maar kan. Ja, ja ongrijpbaar lekker hè. Ja, ik weet niet of het lekker is. Ja, ik vind het ik vind ontzettend lekker. Ik vind, vind het leuk om aan de ene kant... Uh, met, met je verstand en je intelligentie dingen voor elkaar te krijgen... en aan de andere kant je ook niet daardoor zodanig te laten leiden... dat allerlei grappige dingen die op je pad komen... of domme dingen of rare dingen... of dingen waarin je ijdelheid te naar boven komt... om daar vervolgens dan nee tegen te zeggen. Ik weiger om mij in een hokje te laten zetten. En dan ben je nog, ook daarmee nog Mr. TV. Toch? Het staat in grote letters op het boek, ja. Goed, nou, dankjewel. Aanstaande maandag wordt het boek uh, gepresenteerd. Mijn gast van vandaag was Bert van der Veer. Goed, we zijn, uh, uh, ja, een half uur is het inderdaad om. Nog twintig seconden, zo snel gaat het. Twee dingen van Max was dit. En we zijn er morgen natuurlijk weer. Als u nou wilt reageren, dat hebben we graag. Doe dat dan, ga naar onze website tweedingen.nl. En zometeen, BNN Today, Willemijn Veenhoven, wat gaan jullie doen? Kijk jij goede tijden? Nee, sorry, nooit gekeken. Nee, nee Ik ook niet, maar 1,6 miljoen mensen wel. En die hebben gisteren gezien hoe de huishoudster doodging, Rosa. 1,6 miljoen mensen. En uh, wij hebben haar hier zo meteen over, dat uh, schokkende nieuws. En uh, onder andere hebben we het nog meer over... Um, er is een soort Facebook voor, wereld, voor wereldleiders. En dat is uh, hekgevoelig. Nou, dat en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Christian Bonenbakker. Radio 1, het NOS-journaal.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 Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat over een maand weer voor onbepaalde tijd dicht. Volgens de gemeente is dat nodig voor de laatste fase van de verbouwing en uitbreiding. Vanaf 2004 was het museum zes jaar lang gesloten, maar sinds vorig jaar zijn er weer tijdelijke tentoonstellingen te zien. Het was de bedoeling dat het stedelijk open zou blijven, maar dat blijkt toch niet mogelijk. Een Cubaanse website heeft foto's gepubliceerd van de voormalige leider Fidel Castro. Hij zal maanden niet in het openbaar verschenen. Er waren geruchten dat hij ernstig ziek was of stervende. Op de Nieuwe foto's zitten 85-jarige Castro ontspannen in een leunstoel. En in bioscopen van Pathé mogen laatkomers binnenkort niet meer tijdens de hoofdfilm de zaal in. Volgens het bedrijf hebben veel bezoekers last van laatkomers. Daarom gaan de deuren vanaf 1 oktober dicht zodra de hoofdfilm begonnen is. Wie eenmaal binnen is mag tussendoor nog wel naar de wc. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BN Today, Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 8 september, 2 over half 9. Goedenavond. Vleeseters zijn egoïsten, beweerde een hoogleraar uit Tilburg na diepgaand onderzoek. Nou, dan nou blijkt onder andere dat dit hele onderzoek is bedacht. Straks opperwetenschapper Robert Dijkgraaf over hoe je een heel onderzoek bij elkaar kan bedenken. En het is een soort van Facebook, maar dan in de diepste krochten van het internet streng beschermd. En je krijgt alleen maar een account als je wereldleider bent. Straks alles over dit mysterieuze sociale netwerk. En om kwart voor tien vertelt oud-NOS-hoofdredacteur Hans LaRouche over de ad uh, Adrenaline Rush, zo moet ik het zeggen. Die hij kreeg tijdens 9-11 en hoe het allemaal ging hier op de NOS-vloer. En onze Joris Keugel die ging naar de KLM Open, het golftoernooi in Hilversum. En de gezelligheid is hier echt heel ver te zoeken. Want ik moet bijna drie kwartier zoeken naar een plekje voor mijn auto. Het is hier allemaal heel drassig in de bossen. Vervolgens twintig minuten naar de hoofdingang moeten lopen. En dan kom je aan en dan is er geen golf. En wat ga je dan doen? Ja, helemaal niks. Een beetje praten met caddies die friet eten. <tieden> Zometeen meer jongens. Gisteren, ik zei het net al, goede tijden, slechte tijden. Het best bekeken tv-programma van gisteren. Uh, de reden, Rosa de huishoudster, die ging dood. Na elf jaar werd de actrice Ellie de Graaf... Uit de serie geschreven. Zometeen vertelt ze over het leven na Rosa. Maar eerst even Ellie. Rosa, wat heb jij vandaag gedaan? Hallo. Ja, hi, wat heb jij gedaan? Tot <laughs> zometeen uitgebreid, maar eerst even kort, wat heb jij vandaag gedaan? Ik uh, ben voornamelijk hier geweest met uh, interviews geven. En uh, van alles volgen op internet, uh, uitzendingen teruggekeken. Helemaal uh, de hele dag in het teken van Rosa. Ja, je was gisteren trending uh, op, op Twitter. En ik, uh, ik hoorde dat je eerst even je man moest bellen. Want je dacht, help, wat ben ik? <laughs> ik wist echt niet wat het was. <laughs> en maar inmiddels wel. Ja, nu, nu wel, ja. Goed, zo meteen meer over jou. Ja, het meest besproken nieuws van de dag zo meteen na negen in Today's Topics. Maar Simone Wijnands heeft natuurlijk alvast een update. Met daarin onder andere burgemeester van Utrecht, Aleid Wolse, Die ligt zwaar onder vuur door de zaak rond een weggepest homostel. Hij zit nu, as we speak, in een vergadering met de gemeenteraad waar hij zich moet verantwoorden. Verder uiteraard, uiteraard hoog in de top vijf het gedoe rond de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. En dan nog het Brabantse dorp Haghorst. Dat is grotendeels geëvacueerd geweest omdat de bommen uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing zijn gebracht. En de bewoners zijn uitstekend opgevangen. Goed verzorgd, niks mis mee hoor. Nee, nee. Ik vind het wel goed geregeld. Ik ga direct sparten. En van daaruit ga ik naar mijn dochter. Ik ga direct ook nog Gezellig, en een broodje eten. Lekker zo'n dagje bomvrij zijn. Straks voor je meer na 9 uur. Dankjewel Simone. En dan... As usual, om dit tijdstip het sportnieuws met iemand die hier mij, nog nooit heeft gezeten. Twan van Peperstraat, hè? Goedenavond. Ik voel me een beetje een feutje. <laughs> Ho hoezo? <laughs> ja, omdat jij zegt niet hier nog nooit heeft gezeten. Spannend, hè? Ja, ja, ja. Zenuwachtig? Ja, ja, toch wel een beetje. Ja. Toch wel een beetje. Nou, probeert. De Vuelta. De Ronde van Spanje. Ja, die nadert zijn einde en de kaarten lijken grotendeels uh, geschud. Vandaag was de 18e etappe en dat was op voorhand er niet eentje voor de klasse-mensrenners. Niks aan de hand zou je zeggen. Daarover een verslaggever Gio Lippens. Het was vandaag een etappe wat iedereen ook eigenlijk wel een beetje verwacht had voor een vluchtersgroep. Die kreeg de ruimte. We hadden vijf calls vandaag toch nog erin. Waarbij één call van de eerste categorie, dus dat lijkt dan heel serieus. Maar de klasse-mensrenners hebben zich nauwelijks met die etappe bemoeid. We kregen een kopgroep van 17 man in eerste instantie. Ze bleven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 Kobo blijft eerst in het algemeen klassement. 13 seconden voorsprong heeft hij op de Brit Chris Froome. En Bauke Mollema is vierde op ruim twee minuten. En we blijven bij wielrennen. In de Holland Ladies Tour blijft de oranje vlag in top. Loes Gunnewijk won de derde etappe. Voor haar ploegenoten Marianne Vos en ook Kirsten Wild die weer derde. Het algemeen klassement heeft Vos de leiding. Met 40 seconden voorsprong op de Zweedse Emma Johansson. Wild is op ruim een minuut derde. En dan wordt er na twee regenachtige dagen weer tennis op de US Open in New York. Marcella Mesker, hoe denkt de organisatie die achterstand in het schema weer te gaan inlopen? Nou, die hopen dat het nu vier dagen droog blijft. En dat uh, de mannen die de vierde rondes vandaag uh, moeten spelen... dat die vier dagen op rij Best of Five uh, gaan spelen en dat ook willen. En dat misschien ook moeten. En als het dus droog blijft, het is nu droog, het is nu 26 graden, eindelijk droog... ja, dan hebben ze misschien nog geluk en kunnen ze het nog afmaken. Maar het is natuurlijk een hele ondankbare taak voor die mannen. Zoals bijvoorbeeld Rafael Nadal. Hij moest de vierde ronde spelen tegen Gilles Muller. Stond 3-0 achter. Uh, toen dus heel lang pauzeren. Een dag helemaal niks. Maar vandaag maakt hij dat uh, heel zakelijk goed. Hij was beter gehumeurd. Niet zo boos als gisteren. En uh, hij won met 7-6, 6-1 en 6-2. Andy Murray had geen kind aan de uh, jonge Amerikaanse uh, wildcard Donald Young. Gemakkelijk uh, een drie sets overwinning. Dus Nadal en Murray door naar de kwartfinales. Roddick speelt nog tegen Ferrer. En de winnaar daarvan... Ja, die staat ook pas in de kwartfinale. Net zoals John Isner en Gilles Simon. Uh, Roddick leidt met twee sets tegen één tegen de Spanjaard Ferrer. Maar daar zat ook nog een staartje aan deze uh, wedstrijd. Want Roddick zou oorspronkelijk op het Louis Armstrong Stadion uh, moeten spelen. De tweede grote centerkort. Daar bleek een lek achter, het, uh, achter de baseline te zitten. Daar kwam water naar boven door een barst in de baan. En de mannen hadden vandaag nog niet een paar games uh, gespeeld. Of ze konden weer verkopen naar een andere baan en weer uitstel. En uiteindelijk staan ze nu op baan 13... een achterafbaantje van de US Open te spelen. Moet je nagaan, Andy Roddick, de grote man van Amerika. De laatste uh, Grand Slam-winnaar van uh, Amerika. Dan John is er nog. Hij staat twee sets tegen, één voor tegen Gilles Simon. Dit zijn dus de laatste vierde rondes bij de mannen. Bij de vrouwen is de eerste halve finaliste bekend, Sam Stoser... De al als negende geplaatste Australische won, verrassend toch wel, van de Russin Reva. Die stond als tweede geplaatst en was de finaliste van vorig jaar. En Serena Williams staat te winnen, waarschijnlijk in twee sets, van de Russin Pavlo Shenkova. Regenachtige US Open dus in New York, regenachtige KLM Open in Hilversum. Zo om tien uur in langs de lijn meer Marcel Mesker en dan ook voetbal, atletiek en rugby. Of vond je het zelf gaan? Nou, ik wil niet zeggen tien met een griffel, maar eh, <laughs> <laughs> dank je Willemijn voor het compliment. Tan, dank je wel. Tot ziens. Dit is Radio 1. BNN Today. Hoogleraar van de Tilburgse Universiteit, Diederik Stapel. Die heeft jarenlang gefraudeerd met onderzoeksgegevens. Je zal het uh, gehoord hebben inmiddels. Vorige week nog werd een onderzoek gepresenteerd waaruit zou blijken dat vleeseters egoïstische hufters zijn. Maar ook die resultaten zijn dus compleet nep. Robert Dijkgraaf is president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, wat was je eerste reactie? Ja, een van verbijstering. Uh... Kijk, je hoort wel eens van uh, problemen in de wetenschap. En dan is het vaak plagiaat. Iemand uh, schrijft wat over. Mm -hmm. Maar echt uh, rechtstreekse fraude, het, uh, het vervalsen van onderzoekgegevens. dat komt maar heel, heel zelden voor. Ja, want dat is, dat is nog erger. Zo echt het, het verzinnen van gegevens. Ja, ik heb al gezegd. het is een soort doodzonde. Ik, uiteindelijk is natuurlijk uh, de wetenschap uh, gebaseerd op, uh, op metingen doen, onderzoeken doen. Uh, en we gaan ervan uit dat, die, uh, dat het allemaal met de beste intenties gebeurt. En dat die verzinnen. Feiten, die data dat die echt zijn. Ja. Even een reactie van Roos Vonk, um, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit. Die deed onderzoek met hem en die zegt het volgende over die nepgegevens. Het verzinnen van data in de zin, wat dus blijkbaar ook is gebeurd, dat je gewoon een, een datamatrix maakt. Nou, dat schijnt nog verschrikkelijk moeilijk te zijn om data te maken die, uh, die echt lijken. Ja, dus hij heeft er echt werk van gemaakt, hè? Ja, je moet er heel veel werk van maken. En natuurlijk, het wordt nu langzamerhand duidelijk... dat heeft de rector van de Universiteit Tilburg ook gezegd... dat hij vermoeden heeft dat het een veel langere geschiedenis heeft. Mm -hmm. Ja, kijk, in de wetenschap... heel veel mensen kijken toch over je schouders mee. Je werkt samen met anderen... Uh, het is echt wel uh, heel erg moeilijk om dit lange tijd vol te houden. Ja. En dat is natuurlijk ook de reden waarom we het zo weinig zien. Maar als je dat bedenkt, hè, dat, het, dat het heel moeilijk is... en dat hij het, ja. het waarschijnlijk over langere tijd gedaan heeft... die man is een, is een gerenommeerd wetenschapper, ja. koemluider gepromoveerd. Wat heeft hem bezield om dit te doen? Nou ja, het is heel moeilijk om daar iets over te zeggen, want dan gaan we natuurlijk ook heel weinig gegevens grote conclusies trekken. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je op een gegeven moment uh, dan ten onrechte een, een belangrijk resultaat hebt en je krijgt daar waardering voor, dat er natuurlijk ook wel zeker druk is om ja, uh, met een volgend mooi resultaat te komen. Mm. En als je dan zo'n shortcut een keer hebt genomen, is de verleiding misschien daar om dat nog een keer te doen... En, en nogmaals, ik ken maar een paar gevallen echt over de hele wereld... waar dat echt zo expliciet is ja. voorgekomen. En dan zie je soms wel dat mensen dat ja, toch een langere tijd volhouden. Maar het zal, het, een, het zal niet een vooropgezet plan zijn? Meer dat hij er zo in gerold is en dat hij dacht, hé, hey, dit gaat makkelijk... Ja, nou het gaat natuurlijk niet makkelijk, dat zijn het al, hè. Dus de, nee, anders de, werkt deze. Me ieder uh, iedereen is kritisch op je. Iedereen ja. vraagt van nou, uh, probeer dat ook te verifiëren. En uh, dus het is inderdaad heel erg moeilijk om te doen. Maar ja, er is toch ergens al iets heel erg fout gegaan in, uh, bij hem van binnen. Hm. Want dit mag natuurlijk helemaal niet. Maar goed, misschien is het, het, het produceren van die, van die fake-gegevens, dat is niet gemakkelijk. Maar het ermee wegkomen, um, kennelijk is er niet een hele strenge controle op wetenschappers. Nou, nou, er zijn natuurlijk een hoop controles over of je de juiste conclusies trekt... of je de, de, de goede methodes gebruikt, de statistische analyse. Maar ja, de ruwe gegevens, uh, die je soms ook trouwens moet delen... Uh, maar als je die een beetje achter de hand weet te houden... en ja, uh, als sommige mensen maar een klein gedeelte van het werk hebben uh, kunnen inzien... Dan, uh, dan, dan, dan is daar natuurlijk nog wel een mogelijkheid voor. Ja. Uh, en dat uh, ja, is natuurlijk gewoon toch raadselachtig dat dat zo lang heeft kunnen duren. Maar heeft het er misschien mee te maken dat wetenschappers onderling... dat daar gewoon groot vertrouwen is en je gaat niet je collega... Nou ja, heel goed onder de loep nemen, want dat doe je nou, gewoon eigenlijk niet. wel, hè? want de beste manier om uh, bekend te worden in de wetenschap... is als je je collega onderuit haalt uh, met een nog beter <tie> idee. Of, uh, want we leven eigenlijk van het debat. Ja. Uh, maar ik denk wel dat er op een gegeven moment... als iemand natuurlijk heel veel status heeft en een, een, een ster is in zijn vakgebied... Dat, de, dat er natuurlijk ook wel een soort grote vertrouwen ontstaat. En zeker uh, jonge mensen die uh, met een ervaren hoogleraar... Uh, Werken. Die zullen niet gauw zeggen van, hé, hey, laat mij die data eens even zien. Gaat dat nu veranderen, denk je, dat systeem? Nou, ik denk dat het systeem al heel erg scherp is. En uh, we hebben maar heel weinig van dit soort situaties. Maar ik vind zelf wel van dat uh, we kunnen daar niet scherp genoeg in zijn. Er is, er is niets wetenschappelijker dan de wetenschap. Dus de wetenschap zal het moeten doen. We krijgen steeds grotere samenwerkingsverbanden... waar je misschien wel samenwerkt met mensen die je nauwelijks kent... Dus de, de soort ethische kant van de zaak, de, ja, de, de mm. normen en waarden in de wetenschap... Die, die moeten gewoon zo strak mogelijk zijn. En dat, daar zijn gewoon geen excuses over te maken. Eh, je zei geloof ik vandaag iets van... stel je doet een onderzoek met een deeltjesversneller... dan doe ja. je dat vaak maar... Hè, daar is maar één exemplaar van. Ja. Eh, moet daar dan voortaan altijd iemand naast staan of zo? Is dat nou, je deeltjesversneller is wel grappig, want het is wel één deeltjesversneller... maar er zijn vier experimenten waarvan er voor twee ook al in, met elkaar in competitie zijn... En dat maakt het ook wel uh, heel erg spannend... Maar uh, andere voorbeelden zijn natuurlijk mensen die... Uh, ja, weet je, als jij dertig uh, jaar lang een, een reeks uh, uh, mensen volgt... hoe hun hoe, hoe gezondheid leidt onder de rook of zo. Jij kan die nog een keer onafhankelijk doen. En nee. uh, daarom is het ook zo belangrijk... dat, uh, dat er uh, ja, meerdere onafhankelijke onderzoeksprogramma's uh, zijn... Uh, dat men ook dat een soort gezonde competitie is. Maar soms lukt dat niet, is het moeilijk te organiseren... en dan betekent dat gewoon de interne kwaliteitscontrole... En dat, niets is, uh, kan dat, niemand kan dat zo goed eigenlijk als je directe collega's... dat we daar echt gebruik van maken. En, uh, ja, dus die directe... Zeggen, het directe werkt content... in bijna alle gevallen, maar soms werkt het niet. Ja, dus nog meer iedereen op zijn tellen passen. Of in ieder geval ja, op je collega letten. ook heel jong al. Hè, dus echt de jonge gewoon studenten, onderzoekers in opleiding... Uh, vertellen wat we wat, wat, wat, wat, uh, wat verwacht wordt in termen van wetenschappelijke integriteit. Het is geen vanzelfsprekendheid. En ik denk ook nee. wel dat in het beloningssysteem dat we uh, ja, dat ook niet moeten uitlokken en ja, een soort, soort eerlijke manier naar, naar ook resultaat in de wetenschap moeten kijken. Goed, Robert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Zometeen Volstrekt anders. Rosa, 1,6 miljoen mensen zagen haar gisteren doodgaan in goede tijden, slechte tijden. En ze is hier. I'm Cup of sunshine, Dit is Radio 1. 11 jaar lang speelde Ellie de Graaf huishouster Rosa in Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar gisteravond zagen 1,6 miljoen mensen hoe Rosa op een ziekenhuisbed... haar laatste adem uitblies in de armen van haar dochter. Nou, gelijk was Rosa ook trending topic op Twitter. Rosa is gespeeld door Ellie. Ellie, goedenavond, Ellie de Graaf. Goedenavond. Even kort, wat was er nou ook weer gebeurd met Rosa? Uh, Rosa die heeft uh, tijdens de bruiloft van Nout en Nina een uh, bord op zich gekregen... in uh, alle hectiek die gebeurde rondom het uh, schot op Janine. En uh, daardoor had zij een gescheurde lever. En uh, ze heeft daarnaast uh, ja, bloedvergiftiging ja. opgelopen. is ook niet leuk, En dat is leuk. hij Sorry. dood geweest, ja. ja. ja. Ja, gisteravond, even een fragmentje Het zag er ja. nog lange tijd naar uit Nou ja, de, dat je het eigenlijk ging overleven Want je zat heel gewoon ja. vrolijk in je ziekenhuisbed Maar ja. toen ja. ging het toch mis De infectie is in een te ver gevorderd stadium Dat betekent? Als gevolg van zo'n infectie Is de doorbloeding van de organen Sterk verminderd De organen van uw moeder zijn zeer zwaar beschadigd Wat ik u probeer uit te leggen We kunnen niks meer voor haar doen Het spijt me verschrikkelijk ja. Dramatisch, hè? Nou, als je dat zo hoort, dan doet het je nog iets? Of is dat wel? Ja, het doet me nog heel veel. Ik ben, ik ben ook eigenlijk van minuut op minuut ook nog steeds mee bezig. En, uh, ja, echt waar? Ja, ja nou ja, je woor, ik word natuurlijk nog constant gebeld voor interviews, voor afspraken nog binnenkort voor interviews. Ja, uh, ja ik, ik kijk uitzendingen terug. Ik ben er nog heel erg mee bezig, ja. ja. 1,6 miljoen mensen, dat zijn de meeste mensen gisteren op de hele dag die op een bepaald moment naar de tv keken. 1,6 ja. miljoen mensen zagen jou sterven. Meer mensen dan keken dan naar het 8 uur journaal. Ja. Niet te geloven hè? Het is ongelooflijk. Ja. Ik bedoel dat een serie na 21 jaar nog zoveel mensen kan trekken. Nou. Heb je het, heb je het zelf ook gezien gisteren? Ja, uiteraard, ja. Ik, ik zat op scherp om acht uur, hoor. Ja. En toen ja. bleek je dus uh, trending topic te zijn op Twitter. Ja. Um, en en je, je wist niet zo goed wat dat was, begreep ik. Uh, nee, ik, uh, <laughs> ik zat te kijken. Want ik, uh, ja, net wat ik zeg, ik, ik was er heel erg mee bezig. en uh, dus Ik twitter zelf niet, maar, hmm. of, of tweet zelf niet, hoe zeg je dat? Uh, nee. Ik zat wel te kijken en uh, daar zag ik ineens staan van... Uh, Ellie is trending topic dat zou het toch zijn? Dus toen heb ik even iemand gebeld en die heeft het mij uitgelegd. Nou ja, dus het is leuk om trending topics te zijn, blijkbaar. Dus even, even, even wat tweets. Als Rosa vanavond doodgaat, ben ik echt kapot. Daar gaat ze, Rip Rosa, dat zag ik. Wat grappig ja. is, ik kijk geen goede tijden, maar ik zat gisteren op Twitter te kijken... en ik dacht, wat is het? wie is die Rosa toch die dood is? Het, ja. ging, het ging alleen maar over jou. De, de ja. the death of an icon, Rip, ja. rip Rosa. Belachelijk dat ja. Rosa uit de serie gaat... Wat verschrikkelijk dat je uit de serie bent. Nou ja, zo gaat het maar door. Ja, je groot. hebt elf jaar lang meegespeeld, um, ja. maar dat was niet, nou niet iets wat je heel erg verwacht had van tevoren. Absoluut niet. In, toen ik werd gebeld door het castingbureau zeiden ze wel van uh, uh, er was een huishoudster en uh, ze wilden nu een nieuwe huishoudster omdat het, ro het rolletje wat groter werd. Er zou wat meer tekst komen. Het was eigenlijk, uh, in het begin zo gewoon een figurante rol. Ja. En uh, toen ik uh, gekomen ben, uh, heb ik van die wat tekst gekregen. Maar ja, ik, uh, ik heb toch in de loop van de jaren uh, steeds hele leuke verhaallijntjes mogen spelen. En dat dat werd steeds meer en dat werd steeds uh, vaker. Nou, maar je bleef een beetje, dat bleef natuurlijk een, een beetje een bijverhaal, een klein ja, verhaallijntje. Het nou, bleef een gastrol. Maar er werd ja. wel over jou gezegd, het is een cultfiguur. Ja, nou ja, het dat vond ik ook wel ontzettend grappig. En ik bedoel mensen die zoiets verzinnen, dan denk ik van nou, oké, okay, hoe kom je erop? Maar uh, nou ja, goed, ik, uh, ik vind het toch wel iets om trots op te zijn dat je met zo'n klein rolletje zoiets nog uh, kan bereiken. Ik, uh, wat was, ik het dan blij, wat was het dan aan jou dat zo bijzonder was, denk je? Ik, uh, ik denk het bijzondere was, uh, Rosa was uh, vrij uh, eenvoudig en uh, lief voor iedereen dienstbaar en uh, de, de tegenhang zeg maar, voor, voor alle onaangename karakters uh, die er ook waren in goede tijden was ja. vrij groot. Ja. En, en iedereen vond haar lief en, en aandoenlijk. En, uh, maar waarom, waarom moest je dan dood eigenlijk? Um, ja, dat, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd, uh, dat was het eerste wat ik vroeg ja. uh, toen ik bij uh, een producent kwam. Uh, ja, op een gegeven moment is het zo, dat na een x-aantal jaren, kijk, 21 jaar goede tijden, je moet goed begrijpen, daar moet beweging in blijven, dat snap ik. Uh, als je reëel bent, ook van tevoren, iedereen die in soap gaat spelen, weet van nou, het kan mij vandaag ja. vroeger of later overkomen. En um, Rosa is eigenlijk ook gewoon ja, een soort van opgeofferd uh, aan de verhaallijn uh, van uh, Lorena voornamelijk. Ja, Het, het, was, en, het uh, was gewoon je tijd, daar kwam het op uh, ja, het Je moest eruit. Uh, ik ja. denk het, ja. Ellie de Graaf, Rosa, het ga je goed met Dankjewel. je acteercarrière. Leuk dat je hier was, dank je wel. Oké, okay, Today. Onze man in Den Haag, Siebert van Linden, die vertelt over een mysterieus sociaal netwerk voor wereldleiders. En uh, schrijver James Worthy over zijn fascinatie voor het meest populaire spelletje van dit moment, Wordfeud. Maar eerst de dag van Johannes Kreugel. Als het uh, hard blijft regenen, dan gaat, uh, komt er een beslissing en dan uh, kan iedereen naar huis. Dat klinkt lekker allemaal. Ik wilde een potje golf gaan kijken op de... KLM Open, het meest prestigieuze golftoernooi van Nederland zo'n beetje eigenlijk... Maar uh, mijn schoenen die worden ze wat uh, in de grond gezogen. Zo nat is het hier allemaal. Het is hartstikke slecht weer. En de wedstrijden zijn ook nog eens een keer afgelast voorlopig. Het kan zijn als de zon gaat schijnen dat het weer doorgaat. Maar het is rampzalig en ook nog om hier naartoe te komen. Want het parkeren nou hier uh, in de bossen, dat is één grote drassige zooi. Ik was bezig ongeveer zo'n drie kwartier om mijn auto te parkeren. vervolgens twintig minuten lopen naar de hoofdingang. En dan kom je aan en dan helemaal niks. Gelukkig kreeg ik een blauw polsbandje van de organisatie voor de pers... En dan kan je werkelijk waar overal komen. Niet zoals bij het voetbal, dat je op afstand wordt gehouden. Nee hoor, zoals hier in de driving range waar ik nu sta... Dan kan je gewoon bijna de toppers allemaal aanraken. En Floris en Harry die zijn rustig een patatje aan het eten. Want ze hebben helemaal niks te doen. Want jullie zijn de caddies, hè? Ja, voor, voor dit toernooi. Amateur-caddies. Amateur amateur. En voor wie ben jij de caddy, Harry? Ik ben voor Sean Norris, een Zuid-Afrikaan. Nog nooit van gewonnen. Zou kunnen, zou kunnen. Hij is, hij is niet onbekend. Hij nee. heeft het Afrikaans Open gewonnen in 2008. En jij? De winnaar 2011, Stephen O'Hara. Oh, dus die, die gaat zondagmiddag speechen. En dan, uh, mag ik ook even zwaaien naar, naar de tribune. Ik had al het idee van dat dat gewoon echt betaalde kerels waren... die ja. overal meegingen, over de hele wereld. Dat is juist. Dat is voor 99 van de 100 caddies klopt dat? geen luxe bestaan, hoor, Caddy. De meeste nee? slapen in de auto, hebben geen geld. Uh, nou, hij is armoedig bestaan. Meen je dat, je dat nou echt? professioneel Caddy, er zijn er maar 100 die echt serieus geld verdienen. En waarom doen ze het dan? Omdat ze hopen dat ze ooit een keer een speler <laughs> hebben die wel, uh, wel gaat winnen. En dan, dan verdienen ze. kijk maar naar de Steve Williams, de voormalige caddy van uh, Tiger Woods. Dat uh, is de best betaalde Nieuw-Zeelandse sportman. Uh, die verdient meer dan een miljoen dollar per jaar. Ja, en dan staan jullie hier met je frietje. <laughs> Heeft jullie ja, maar... baas het frietje ook betaald met mayonaise? Nou, ik heb het bonnetje bewaard, maar... Uh... Was je een beetje zenuwachtig uh, voordat het ging beginnen? Ja. Je blijft een amateur, hè? Dus, uh... Ja, je moet die tas niet laten vallen. En je moet zorgen dat alles droog blijft. En, uh, en je moet een beetje uit, uit beeld blijven. Uh, ja, dat zijn, uh, zoals ik het nu zeg, hele simpele dingen. Maar als, uh, ja, er lopen wat mensen mee en uh, je bent toch bezig met hun broodwinning. Dus dat wil je wel uh, goed doen. Wat moet je nou doen, eigenlijk? Een tasje dragen? Een tasje dragen. Balletjes zoeken? Het ergste is wel als hij, als hij een beetje te veel links of rechts gaat. Roep je dan nog wel eens even, je moet, het zo, je moet het zo doen? Ja, en dat, dat is per individuele speler anders. En, en ik denk bij professionele caddies uh, is de relatie veel uitgebreider. Uh, die geven ook aan uh, waar de wind vandaan komt. Wat voor een afstand, afstand er nog is uh, naar de vlag of over het water. En uh, met Steven is de afspraak dat ik, dat ik me daar niet mee uh, bemoei. Uh, ja, dat doet, doe hij, doet, doet hij lekker zelf. Ja. Dat is wel leuk, toch? Gigantisch. Ja. Zeker als amateur, één week per jaar. Helemaal leuk. Het is mooi om die sporters van, van zo dichtbij mee te maken. Dat en dan, wil ik net zeggen, het is zo dichtbij. Onbewust uh, leer je er zelf ook wat van. Hè. Het is gewoon vrijwilligerswerk. Gewoon lekker dat je er vlak naast kan lopen mm -hmm. uh, langs een van je helden. Maar stel je nou voor dat hij eerste wordt, want wat verdien je dan? Uh, ja, er staat een bedrag voor 40 euro per dag dat jij de tas uh, draagt. Maar dat als hij wordt... eerste nou Dat is een percentage, maar dat hoeft hij dus niet aan ons te geven... omdat dus wij vrijwilliger zijn. Dat mag zelf bepalen. Bij de uh, professionele caddies is het zo dat zij krijgen 10% als hij een top 20 uh, haalt... en 7% uh, van het als het een top 3 is. Hoeveel verdient nummer 1? 300.000 euro. Ja. Dan zou je er heel bekend vanaf komen als je ja. 160 euro krijgt. En dat is dan ook nog bruto? Uh, ja. Ja, mijn, mijn naam is Jan, ja, hè? Ja, Jan. Radio, ja, ja. Ja. Ja. Inmiddels hebben de heren het frietje op en het golf is nog steeds niet begonnen. En het is nog onduidelijk wanneer het gaat beginnen. Ik denk dat ik zo meteen naar huis ga. Ik ga dat niet afzitten wachten. Want er is voor de rest niet zo heel veel te beleven. Maar gelukkig heb ik een persbandje en dat is de rest van het toernooi geldig. Dus ik denk dat ik zaterdag nog gewoon even hier naartoe ga naar de KLM ook. Om even te gaan kijken naar golf op topniveau. Leuke filmpjes van onze Joris te zien op de site bnntoday.nl. Ja, heb je een nou vraag op Twitter, dan zet je er altijd... hashtag durf te vragen achter. Wij kiezen iedere dag een vraag uit en die proberen we dan te beantwoorden. Hashtag durf te vragen. Het Taxi Robin vraagt... Waarom liggen de Nederlandse treinsporen op een laag stenen? Hashtag durft te vragen. Goedenavond, u spreekt met Michiel Heeten van ProRail. Uh, ja, het Nederlandse spoor ligt op een bed van stenen, Ballas noemen we dat, om de drukkracht van treinen goed te verdelen. Het is eigenlijk de fundering die ervoor zorgt dat de spoor kaarsrecht blijft liggen. Want zonder dat stenen bed zouden de spoorstaven gaan slingeren of in de grond worden gedrukt als er een zware trein overheen rijdt. En waarom is dat bed van stenen? Omdat dan het regenwater goed weg kan zijpelen. Vroeger haalden we hiervoor de, de stenen uit de Maas. En tegenwoordig is het van uh, een voormalig graniet. Afkomstig uit Duitse, Belgische en Zweedse groeven. En dat graniet heeft, heeft de perfecte hoek. Waardoor die stenen goed blijven liggen. En het, het regenwater ook goed uh, weg kan lopen. Hashtag durf te vragen. Na het nieuws zijn we door meer en weer. <laughs> nou Eerst het uh, Christian Bolenbakker. And. We got an explosion inside. That was exploding right now. You got people running up the street. I'm calling 757. Over there they're jumping out the windows, I guess because they're trying to see what's happening. I don't know. Two airplanes have crashed into the World Trade Center. 11 september 2001. Aanslagen in Amerika. Zondag, precies 10 jaar geleden.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 KWF kankerbestrijding. Dit is Radio 1.